Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Formule 1 coureurs scheuren volgende maand gewoon over het circuit van Zandvoort wat de Formule 1 in die badplaats mag doorgaan. Milieuorganisaties waren naar de rechter gestapt... omdat ze een streep door de race wilden. De racewagens en hun transport zouden te veel stikstof uitstoten. Maar de hoogste rechter heeft voor nu gezegd dat de Grand Prix mag doorgaan. Volgend jaar kijken ze er nog eens naar. Dan komt er een definitieve uitspraak. Dit betekent dat het circuit voorlopig gebruik mag maken van de natuurvergunning... voor evenementen en auto- en motorsportactiviteiten op het circuitterrein waaronder het Formule 1 weekend in september. Er komen dan waarschijnlijk dik 100.000 Formule 1 fans per dag naar Zandvoort. Er is opnieuw iemand aangehouden voor het dumpen van afval op de snelweg. Vorige week gebeurde dat op verschillende plekken in het land... door protesterende boeren die het niet eens zijn met de stikstofplannen. Vanochtend is een man van 40 uit Groenlo in de Achterhoek opgepakt. Hij zou op de A18 bij Westendorp rommel op de weg hebben gelegd. De man wordt ook verdacht van opruiing. Een reiziger in Australië heeft waarschijnlijk zijn duurste McDonald's-maaltje ooit gekocht zonder het te eten. En nam twee McMuffins mee het vliegtuig in zonder dat van tevoren aan te geven. En dat is juist verplicht vanwege de voedselveiligheid. Hij heeft daarom een boete van dik 1800 euro gekregen. En de blauw-wit-rode vlag voor het stadhuis in Almelo is verdwenen. Die was op een muurtje geverfd met de tekst Zonder boer geen voer... Graffiti-kunstenaars zijn er aan de slag gegaan vanochtend. Ze hebben de tekst Waterstad op een fris blauw achtergrondje gespoten. Gisteren was er een demonstratie daar in Almelo van boeren. Demonstranten gingen op de vuist met de politie. Vier mensen zijn opgepakt. De vlag moest uiterlijk 1 augustus van de muur zijn, maar dat gebeurde niet. Dus regelde de gemeente zelf maar een paar kunstenaars met bussen verf. Het weer nog, we zitten weer in een warme stroom de komende dagen. Vooral in het zuiden is er vandaag veel zon. Langs de kust in het noorden kan een buitje vallen. Het is 21 graden op de Wadden, 29 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even van de hart van de ANWB. De N9 Den Helder richting Alkmaar is dicht door opruimwerkzaamheden bij Knoop het Kooi Meer. Dat komt door spullen die op de weg liggen. Het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, een hele middag, lieve luisteraars hier in Zandvoort. Het is uh, alweer 2 augustus. Dat is hard, hè? Het gaat zo hard. Uh, ja, Jan aan deze kant en Luus aan de andere kant. En we gaan weer twee uurtjes roemen op deze schitterende, wat weer betreft, schitterende dag. En jij hebt weer hele leuke dingen meegenomen, leuke muziek. Ik heb uh, vandaag staan met je 70 jaar dat oh, kan niet anders doen. Geweld. Heb je ook nog iets om te lachen? Het moet leuk zijn, heb je ook nog iets om te lachen? Uh, nee, dat hebben we vandaag niet eigenlijk. Want ah. ik had muziek, deed ik er niks om te lachen. Maar we gaan zelf gewoon lachen. Ik dus vind jij het al toch wat leuk? Ja, yeah, oké. Okay. Zoals net gezegd, 70 jaren en we beginnen met deze uit de 70 jaren. De BG's. Kennen jullie hem nog? Die ken ze niet. 6 minuten. 45 seconden duurde dit nummer alweer. Dat geweld uit 1977. De Bee Gees. Uh, Set the Night Fever. Daar kwam het nummer uit. Het heette dan Stay Alive. En, uh, wat is dat toch een hele, hele grote hit geweest toen. En uh, ja. Wacht na. We gaan de komende twee uur. wat uh, Lekkere 70 jarige muziek draaien vandaag. Dat is een beetje ons motto. Uh, tussendoor ook wat zomerhits. Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, allemaal genoten. Van uh, gisteren. Van de uh, Pride hier in Zandvoort. Het was schitterend weer. En wat waren. De geluiden weer heel, heel positief. Ook uh, als je ze achteraf gaat lezen. Meestal allemaal tevreden. En een uh, schitterende dag geweest met kleurrijke optochten, Een hele goede organisatie. En uh, kortom, een dag uh, die echt wel weer herinnerd mag worden. Uh, overgedaan mag worden uh, in de komende jaren. Uh, even morgen om acht uur even door het dorp. En toen zag ik wat een bende er weer voor het stadhuis lag. En die jongens van Spaanse zo heel hard bezig waren. Om het allemaal weer in een mooie, nette, ordentelijke staat te brengen. Alle respect, chapeau voor de. Van, uh, ja, van de Spanenlanden. Toch, dus? Nou, zeker. Okay. Want het was, uh, ging niet helemaal maar lekker afgelopen week. Nee maar, het is nou, nou, nee, maar ik heb het over de rommel vanmorgen bij het stadhuis natuurlijk. Oh, vanaf Na, na, na de fraai ja, van ik gisteren. Ik ja, je was er even dus, uit. Je zat even met je hoofd op uh, Tahiti, was dat je? Ja, Hawaii. Ja, Hawaii. Hawaii. Ook wel lekker ja. natuurlijk. Maar dan moet je wel dat rieterokje doen nu. En daar was okay? het allemaal opgeruimd okay. hoor, bij uh, daar. Oké, okay. nou dan gaan we maar een, uh, een beetje zomersmuziek draaien. Dat is volgende. Het is wel even zomerluis, hè? Dat klonk heel zomer. Ja, ritmisch we begonnen met een, een dansfilm van uh, Stegen Life, was van Fever. En, uh, wat ook een beetje op dans gebaseerd was, is het volgende nummer het jaren 70 Abba. Abba, wat hebben deze mensen nog een schitterende carrière gehad... met een heerlijke mooie muziek, musicals, films, alles is erover gemaakt. Dit was uh, wel een van de nog hele grote klappers van toen. Een uh, Dancing Queen, een lekker nummer. Uh, ja, dansen en uh, wat ook wel leuk. is dat ik even te kijken bij het pluspunt. Die hebben een, een cursus die nog niet vol is. En uh, dat is de cursus Dansen en Beweging voor Senioren. En dat gaat uh, onder leiding van de wel, uh, ons bekende Connie Lodewijk. Uh, Voetjes van de vloer is goed voor lichaam en geest. En uh, dansen houdt je lijf fit... Een uitdaging met veel humor en blijheid. Na afloop gezellig kopje koffie of thee. En dat is dan van vrijdag 5 tot en met 26 augustus van kwart over 10 tot kwart over 11. De kosten nu uh, 10 euro voor de hele maand. En uh, je moet even gaan naar de, de, de site van Pluspunt. De knop inschrijven rechts op die pagina. En um, dan gaan we gezellig mee dansen. Goed voor de beweging. Ja toch? Ja, zeker. Oh, oké, okay, ja, dat hoor, ik ook. van de vloer gezellig. Ja, denk ik ook. Uh, het volgende nummer is uh, ook weer uit de uh, jaren zeventig. En het is van iemand, en dat heb ik eigenlijk nooit geweten... die uit Heemstede afkomstig is. Wist je dat? Leon de Graaf? Waar was die al? Uh, uit Heemstede. Uh, oh, oké. Okay. Nee, Pittsburgh. Nee, uh, Pittsburgh in the ring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 Het Nederlands zanger Leon de Graaf. En uh, ik dacht Heemstede, ja, had hij geloof ik gewoond. Hij is geboren in Haarlem op 22 februari 1950, inmiddels 72 jaar. En dit nummer, uh, Pittsburgh in the Rain, dat bestond op de hitlijst in 1971. En het uh, blijft wel een lekker nummer eigenlijk. Ja, echt wel? Zeker wel. Niet uh, uh, echt Holland. Nee, nee. En uh, ik weet niet ik weet hoe hoog die geëindigd is toen in de, in de hitlijst. Maar het is toch, hij uh, heeft we wel zijn naam meegemaakt gemaakt toen in ieder geval. Hey? En dat uh, voor onze eigen Leon de Graaf. Boys of Summer, Don't Hell was dat lekker noem ik uh, Ik heb weer iets van, uh, een, van het pluspunt. Dat is eigenlijk wel leuk voor de mensen die een beetje creatief zijn... of misschien wel creatief willen worden. Dat is een mededeling van uh, het pluspunt. Uh, de cursus Open Atelier namelijk, die uh, gaat beginnen. En uh, deze cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. Het uh, Open Atelier, dat is werken met verschillende materialen. Dus wij tekenen het daar met uh, houtskool, soft, pastel, pen en inkt... Uh, als schilderen met aquarel uh, of acryl. U kiest zelf het onderwerp landschap of portret... waarbij u adviezen of directe hulp krijgt. Uh, soms kunt u uh, geadviseerd worden om met een andere techniek... of ander materiaal te werken om uw visie te verbreden. En dat wordt allemaal gedaan onder supervisie van docent... en nelke de Blauw ebbing. Uh, u krijgt 25% korting als u een, uh, een standwoordpas heeft... Uh, of een kopie van UD gaat en de song voor pas inlevert. En die cursus die is dan op uh, dinsdag. En dat is van half tien tot twaalf uur. En dat duurt van 6 september 2022, dus binnenkort, tot en met 22 november. Dat is twaalf keer en de kosten daarvan zijn 130 euro. En uh, voor meer informatie kijk even op de site van, uh, van Pluspunt. En uh, ja, zomer. En, uh, Luus, had jij al wat gevonden weer om uh, even de lucht in te slingen als infootje? Uh, ja, ik, uh, ik vind het wel leuk om te lezen over uh, het Zandvoort uh, uh, Pride. Ja. Want Jelmer is lekker bezig geweest, hebben we gezien. Uh, Jelmer stond gisteren bij het uh, raadhuis. In ja. het raadhuis had je een uitzending, die is druk bezocht. Ja. En die uh, was ook heel gezellig. Er staan ook allerlei... Uh, uh, foto's en informatie over in de Zandvoortse krant. Het hele dorp was leuk trouwens. Het was, het was heel erg gezellig, heb ik ge gehoord. En we hebben heel veel geluk gehad Dat... met het weer natuurlijk, hè. Ja, het was natuurlijk vreselijk mooi weer. Dus wat dat betreft. Ja. Uh, maar er zijn heel veel foto's ook op de, op de site van uh, de Zandvoortse Courant En ZDVM uh, ook trouwens. Die hebben ook wat foto's gepubliceerd, zag ik. Ja. En uh, TV Noord-Holland heeft er ook aandacht aan gegeven. En ja, kortom, uh, we staan weer een, uh, een leuke dag, is er weer bijgeschreven. In de, in de evenementen van uh, ons eigen ah, Zandvoort. Ja, en afgelopen ja. weekend was er ook een uh, heel leuk evenement. Maar daar hebben we straks nog even. Oh, Oké, okay. ja, we hebben nog anderhalf uur. Dus daar gaan nog we nog even. We hebben alle tijd. We gaan verder met deur fire and reasons. Uh, <laughs> Ja, Earth and Fire waren dit uh, niet te verwarren met Earth, Wind and Fire. Dat scheelt één woordje, maar ook deze groep maakt een mooie muziek. Earth and Fire afkomstig uit de regio Den Haag, een beetje zoals ik maar zo uit uh, Voorburg, Voorschoot en Leidstedam. En uh, ja, de groep bestond in principe eigenlijk... Uh, Jenny Kaagman, die uh, nog geregeld op tv te zien is geweest... en de tweelingbroers Gerard uh, en Chris Goerts... die respectief gespeelden de keyboards en de gitaar. En er zijn nog wat wisselingen gebracht later. En, uh, maar dit was het nummer Seasons... en dat was afkomstig uit het jaar alweer 1969. Tietje. En dan denk ik denk, ja. Lang geleden alweer. dat lijkt wel. Het is nog steeds een hel... Ja, maar ze maar goede muziek goede dus hoor, deze groep. En, uh, ja, tijdloze muziek, tijd, muziek Tijdloze muziek, ja zeker. Uh, Lucia, heb je natuurlijk nieuws over de... Ja, want uh, het circuit heeft uh, zich weer moeten verdedigen, het circuit is antwoord. Uh, want uh, de milieuorganisaties, uh, Stichting Duinbouw, Stichting Rust bij de Kust, natuur -Milieu Federatie Noord-Holland en Mobilization for the Environment, kortweg MOB. Uh, ...hebben de circuit uh, weer uh, uh, aange, aangeklaagd... Van, uh, ...dat ze net de vergunning uh, niet terecht hebben gekregen. En de rechter uh, heeft uh, vanochtend... Uh, ...na het afwegen van alle belangen beslist. Uh, vier natuur en milieu wilden de vergunning buiten de werking uh, gesteld werden. Maar dat verzoek heeft de Raad van State vanochtend in een uh, voorlopige uitspraak afgewezen... De Raad van State laat weten dat de voorzieningenrechter een belangenafweging heeft gemaakt tussen aan de ene kant het natuurbelang en aan de andere kant het algemene en economische belang. En die belangenafweging valt uit in het voordeel van circuit Zandvoort. De rechter heeft een groter belang gehecht aan het in elk geval voorlopig kunnen voortzetten van activiteiten op het circuit, waaronder de Formule 1 in september. Daarbij heeft meegewogen dat er forse investeringen zijn gedaan op het circuit zelf en op de toegangswegen van en naar Zandvoort. Daartegenover staat dat de nieuwe natuurvergunning, die geldt vanaf 2021, mindere activiteiten op het circuit mogelijk maakt dan eerdere vergunningen. En zo is het aantal dagen waarop het circuit gereed mag worden beperkt en zijn er voorschriften opgenomen over de stikstofuitstoot van het circuit. Dus voorlopig uh, tot uh, 2023 zijn we dus gevrijwaard van alles. Nou, kunnen we lekker doorgaan met de en, voorbereidingen? Uh, ja, met de we kunnen gewoon. Ja, de voorbereidingen zijn al in volle Tuurlijk, gang. Ja. En er is inderdaad zoveel geld mee gemoet. Maar ook uh, zijn de raceauto's van de Formule 1 uh, half. Uh, elektrisch, hè? dus het is niet meer uh, zo heel erg. Die stikstofuitstoot, uitstoot volgens mij. Nou, verloot de, de pret wordt niet gedrukt Voor, in ieder geval. Zo is dus, dat. Uh, laten we gewoon lekker doorgaan. We gaan. gaan door en we gaan allemaal een uh, beetje. De koorts gaat weer een beetje toenemen, de, de Formule 1 koorts of zo. Ja, stofvoort. heel erg. En uh, laten we ook op een paar mooie dagen, en, uh, misschien ook weer mooi weer, het zal zo lekker zijn. Hè? En als je alsjeblieft lekker winnen weer, Bill. Ja, en Maxi doet het zo goed. En wat is mooier dan winnen? Heb je het Goeie gezien, ]ijf? afgelopen week? Ja, geweldig, geweldig. Heb je het, Van je het gezien? 10 naar 1, 10. Het Nee. Superieur, superieur. Ja. En afgezien van dat, maar we nee. hebben we ook andere mooie, mooie, mooie prestaties natuurlijk. We hebben natuurlijk de, de Engelse, die uh, damesvoetbal, dat onder een Nederlandse coach gewonnen ja. heeft. We hebben onze wielrensters. Uh, ja, het is wat dat betreft... Het uh, was weer een glorieuze We doen weekend. het goed. Het was geweldig. Ja. Nou, het volgende nummer is afkomstig van de van Peter Koelewijn. Die kennen we natuurlijk wel van Kom voor het Dak af. Maar hij heeft ook een nummer gemaakt, wat eigenlijk de, de mannen eigenlijk liever niet horen. Van, uh, je wordt ouder papa. ja. ja. ja. ja. on the ding Ja, als mag gezegd worden, je wordt ouder, papa. Nou ja. Maar, ja in nou, goed. Het uh, volgende liedje, dat doen we onder het motto van... Uh, het liedje van de Zuid-Kirik op Sierbem-Zandvoort. En, en dat is dan, uh, ja, de keuze van onze eigen Luus. Luus, zet hem maar aan, hier komt hij.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 Judging in Sweet Caroline was op verzoek van ons psychic. Luz en Luz, ken jij de historie van het uh, liedje eigenlijk? Ja. Hij heeft dit geschreven op een hotelkamer namelijk. En dat heeft hij geschreven voor de dochter van toen president Kennedy. Dit nummer, ja. Ja, ja. ik heb het... Uh, want hij wilde zijn eigen, zijn, ja. de, uh, de naam van zijn vrouw doen, maar dat... Hij uh, heeft de dochter van Kennedy niet. genomen in 1969. Op een hotelkamer heeft hij het geschreven. Heel snel. Heel snel. En, en, en uh, een, ja, het is giga natuurlijk gigahit geweest. En nog steeds. Want het uh, wordt Hees. ook gebruikt uh, door heel veel... Ja, uh, Reclamespelers met alles met alles gebruiken. Darters gebruiken het de dames voetbal. Ja, weet je dat deze man inmiddels al 81 jaar is? Ja, en hij doet het nog steeds. Hij doet het nog steeds. Hij doet het nog steeds goed. Ja, geweldig. Oké, we gaan verder met wat zomers. Taka Pum pum pum Como nos gusta el verano pum pum pum, pa levantarnos temprano Ir a la playa solo Para bañarnos tranquilo. Y si no vamos solos, gaan, con todos los amigos. Nos gusta ver muchos barcos, ver mucha gente contenta y ver a la de sentadita en su pureta. Pum tata pum pum. Por fin ya viene el buen tiempo. Pum tata pum Ya se quitó el frío viento. En ya cantaremos y En bailaremos y we hier ya siempre, siempre dan blijven we en we En we en we En we en we En we en we En we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 Taka, taka, taka, Dat was pakko, pakko. Ja, Zou jij een liedje kunnen noemen wat een beetje past bij deze pride dag of niet? Plus. Ja, oh, je vraagt het aan mij. Ja, ja je bent de enige uh, die hier zit. Sorry. Ja, ja, nee, ja, ik denk je dacht, hier zat je hier. je hebt hem zelf aan praten, oké. Okay. Ja, nou, stel ja, nou, je een leuk nummer naast Nee, ik weet het niet. Nee, ik nee. ga deze voor je opzetten, dat is deze naam. Welke dan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 IMCA, dat was dit. de uh, People. Uh, nou, een uh, mooi optreden. Altijd met uh, indianenveren. Uh, wat is allemaal aan van alles wat. Leuk. Uh, we in die periode, de jaren 70, hadden we ook een aantal bevallige dames. Die uh, heel sexy optraden. Ik is nog in de dames Bakkara. Ja, ja, ja. En uh, ze kunnen ook dansen. Hè? Ze kunnen de boekie, geloof ik, toch? We want you to make it more. Yes, sir, I can bookie. Boekie, boekie, boekie. Uh, ik, ik wil even een melding maken van een. Uh, dat uh, ik ook. Een onvolkomenheid uit het uh, nieuwe parkeerbeleid is uh, opgelost, namelijk. Oh? ja. Het was namelijk zo dat um, als je ergens naar een andere wijk ging. en je drukt het. Uh, je gaat daar uh, 15 minuten staan. 10 minuten, vijf, minuten, ongeacht wat. er werden toch gewoon 2, minuten, 2 uur uh, geregistreerd. Dat is nu over. Je kunt gewoon die 2 uur volmaken. Dus je kunt naar een andere wijk gaan. En uh, dan gaat hij die, die twee uur gewoon volmaken. Wat bedoel je dan? Je, je staat dus ergens tien minuten en dan is... Er werd er twee uur afgeschreven. Er werd... ja. Oh, dat is handig. Was je, ja, ja, goed, was je tijd was om als bij, met, met de bewonersregeling. En dat is nu aangepast. Dus nu wordt gewoon die twee uur volgemaakt. Je staat een kwartier in Noord, je staat een half uur in een andere wijk. En zo ga je door tot het uur vol is. En dat uh, is uit het systeem gehaald, in ieder geval. Oké, okay, ja, want er zijn uh, heel veel uh, toestanden over het parkeren. Maar, het zullen maar dat is even omgekomen uh, en dat nu uitgehaald, dus in ieder geval. We gaan af op het eind van het eerste uur en dat doen we met uh, dit nummer. MUZIEK <truimert>